Zomer 1984. Tussen twee regenbuien door geeft tante Sidonia een gezellige barbecue in haar achtertuin. Haar gasten zijn Lambiek, Jeroom en professor Barabas. Suske en Wiske spelen een spelletje badminton. Tante Sidonia treft de laatste voorbereidingen voor de heerlijke maaltijd. Hup, goed idee, Sidonia. Het is hier zo lekker rustig en stil. Ai. Whiskey, kan je niet uitkijken? Ik krijg de zettel bijna op mijn oog. Sorry, Lambiek. Huh? Zo goed kan ik nog niet mikken. Huh? Huh? Aan tafel. Oh, verdorie, de telefoon. Ik neem wel op, tante. Het is van u, professor. Een zekere Gerrit van der Heijden, een maritiem archeoloog. Professor Barabas heeft een kort telefoongesprek met zijn oude vriend Gerrit van der Heijden. Deze vraagt de professor dringend hem te hulp te komen, en wel met de teletijdmachine. Hij is namelijk bezig met de proefopgraving van het scheepswrak van het legendarische schip van de Oost-Indische Compagnie, de Amsterdam, bij Hastings aan de Engelse kust. Zijn duikers weigeren verder te gaan met de klus. Ze horen stemmen uit het scheepswrak komen. Vrienden, we moeten direct weg. Oh, wat is er aan de hand dan? Ja, wat is er aan de hand? Waar moeten we heen? Mogen we mee? Ja. Dan gaan we en... Ja, hoe ver is het? Ja, wat en, en, en wat heeft hij verteld? Ja, ja, oh, leuk, Lekker, tante. Die overheerlijke sausjes. Allemaal allemaal <laughs> zelfgemaakt? Natuurlijk, jongens. Ik ben een echte keukenprinses, hè? En, en wat een leuke jurk. Ook zelfgemaakt. Oh, bah. Daar zit ik dan met mijn barbecue. Leuk hoor. Suske, Wiske, Lambiek, Jeroom en professor Barabas... ...hebben gehoor gegeven aan de oproep van de maritiem archeoloog Gerrit van der Heijden... ...en zijn met de teletijdmachine vertrokken naar Hastings in Engeland. Daar aangekomen vertelt van der Heijden dat zijn ploeg niet meer wil duiken. Ze zeggen dat er onverstaanbare stemmen uit het wrak komen. Kan misschien de teletijdmachine het probleem oplossen? Oké, okay, we zullen het morgen proberen... Er hapert namelijk iets aan de tele-tijdmachine. Hoop dat het lukt. Onwereldkomst. Professor, wat is de Amsterdam eigenlijk voor een schip? De Amsterdam was 150 voet lang en had 54 kanonnen aan boord. Het was een handelsschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De machtigste handelsonderneming van de Verenigde Nederlanden. Het verging... Op 26 januari 1749 voor de kust van Hastings. Waarschijnlijk door een gebroken roer. En had 28 kisten met zilver aan boord. Het schip zonk 9 meter in het zand weg. Alle machtig. Een hele klus om het wrak te bergen. Zeker. En, en belangrijk vanwege de historische waarde. Het schip is nu meer dan 200 jaar oud. Zeg, weten jullie wel hoe laat het is? Dat met allemaal. Hup! Terwijl Lambiek, Jerom en professor Barabas... ergens in de buurt onderdak vinden... overnachten Suske en Wiske in de vrachtwagen met de teletijdmachine. Het onweert nog steeds en Wiske kan niet slapen. Naast de truck heeft professor Barabas een antenne opgesteld... die met de teletijdmachine in verbinding staat. De bliksem slaat in. De deuren van de truck vliegen open... en uit de cabine van de teletijdmachine strompelt een zonderlinge figuur. De spookgestalte heeft een wit gewaad aan en een kap op. Nog net zichtbaar is zijn monsterachtige vogelkop. Een grote snavel als van een reusachtige raaf. Hij verdwijnt in de nacht. Maar Wiske heeft nog net een glimp van de gedaante opgevangen. Ze maakt Suske wakker. Ze trekken vliegerslug regenpakken aan en laarzen en rennen achter de geheimzinnige figuur aan. Hij rent in de richting van de ruïne van de burcht van Willem de Veroveraar. Jee, waar is hij nu? We zijn hem kwijt. Wie was dat eigenlijk, Wiske? Weet ik veel. Een figuur met een enge vogelkop. Ach, laten we maar teruggaan. Oké. Okay. De blikseminslag heeft de teletijdmachine beschadigd. En professor Barabas zal dagenlang werk hebben met de reparatie. Gerrit van der Heijden stelt Suske, Wiske en Jeroom voor... ...naar het wrak te gaan duiken... ...terwijl Lambiek hen op het beeldscherm volgt. Zullen we het vertellen van die figuur met de vogelkop, kop, Wiske? Nee, Jeroen, ben je gek? Uitgelachen worden, zeker? Kom, we gaan duiken. Ik neem de videocamera mee. Suske, Wiske en Jeroen duiken naar het wrak. Suske hoort plotseling de geheimzinnige stemmen... ...waar de duikers van Gerrit van der Heijden het over hadden. Hij trekt de aandacht van Wiske... Die de stemmen nu ook hoort. Ze brabbelen onverstaanbare klanken. Inmiddels zwemt Jeroen naar de andere kant van het wrak. Hij wordt gevolgd door de figuur met de vogelkop, die Jeroen weet te bedwelmen en ontvoeren. Suske en Wiske keren terug naar het wateroppervlak zonder Jeroen. Waar zou Jeroen toch zitten? Ik denk dat hij alweer bij Lambiek is. We zullen het zo meteen weten. Zo nou jongens, ik heb het net op de monitor gevolgd. Hebben jullie de stemmen gehoord? Waar is Jeroen? Is hij niet bij jou? Hij is samen met jullie gaan duiken. Ik heb hem niet gezien. Gauw, andere zuurstofflessen. We duiken opnieuw. Het zoeken levert echt niets op. Jeroom is onvindbaar. Suske en Wiske, Lambiek en professor Barabas zijn diep bedroefd om het verlies van Jeroom. Arme Jeroom... De sterkste man van de wereld. En, en, en toch verdrinken. Ik kan het niet geloven. Maar wat is dat? Een fles met een brief erin? Snel gaat Wiske met de aangespoelde fles naar haar vrienden. De boodschap op de brief luidt. Jullie moeten om middernacht naar de ruïne van het kasteel komen. Anders zien jullie Jeroen niet meer terug. Getekend de raaf. De man met de vogelkop. Het is bijna middernacht. We moeten naar de ruïne. Uh, veel geluk en wees voorzichtig. Ik werk verder aan de teletijdmachine. Kijk daar. Een vlam. Ze wenkt ons haar te volgen. Voorzichtig, zuske. Ik ga eerst. Goeie genade. Een verborgen gang. Ik durf niet, Lambiek. Waarom? Waarom? Die vlam is slechts een illusie. Kijk maar. O, oh. die vlam is echt heet. Geen streken, Lambiek. We doen wat die vlam wil. Onze vrienden verdwijnen in een onderaardse gang van de ruïne, niet wetend dat ze worden gadegeslagen door een in het wit geklede gedaante. Na een poos komen Suske, Wiske en Lambiek in een spelonkachtige ruimte waar ze Jérôme zien liggen die buiten westen is. Plotseling horen ze een akelige stem. Jullie kunnen Jérôme terugkrijgen in ruil voor de kist. Waar komt die stem vandaan? Kom tevoorschijn. Over welke kust heb je het? De kist met de stemmen. Ik moet die kist hebben, of Jeroen zal nooit meer ontwaken. Ik laat niet met mij spotten. Ik ben de raaf. Dan verschijnt de raaf zelf ten toonele. Lambiek wil de raaf te lijf gaan, maar de raaf heeft toverkracht en zet Lambiek in brand om hem af te schrikken. Bovendien laat hij Jeroen verdwijnen. Jullie hebben nu gezien wat ik kan. Bezorg mij de kist. In raal voor je rom. Jullie weten wat je te doen staat. Als je weer buiten wil komen, volgt dan de vliegende vlam. De raaf is verdwenen. Kom, we volgen de vliegende vlam naar buiten. En geen geintjes, Lambiek. De raaf is sterker dan wij. Terwijl onze vrienden de berg weer afdalen, volgt een witte gestalte iedere beweging. Nee, het is niet de raaf. Het is een witte dame. Wie zou dat zijn? Terug bij professor Barabas en Gerrit van der Heide ...vertellen Suske, Wiske en Lambiek wat er gebeurd is in de ruïne. Inmiddels is de teletijdmachine hersteld. De enige manier om het geheim van de kist te ontsluieren... ...is naar het verleden terug te gaan. Suske, Wiske en Lambiek lenen 18e-eeuwse kleren van een toneelvereniging... ...en een oude reiskoffer en zo flitst professor Barabas hen naar Amsterdam... In 1748. Het is de taak van onze vrienden om aan boord te komen van het schip de Amsterdam. En daarom gaan ze op zoek naar de kapitein Willem Klump. Wat ze echter niet hebben gemerkt is dat in de reiskoffer geen kleren en andere spulletjes zaten. Maar dat de raaf erin was gekropen en zo is meegeflitst naar 1748. Meteen na aankomst in Amsterdam is hij uit de kist geklommen. Suske, Wiske en Lambiek denken dat ze al meteen beroofd zijn als ze de lege kist zien. Wij weten wel beter. Ze weten het huis van Willem Klump te vinden en bellen aan. De kapitein blijkt niet thuis te zijn, maar Suske en Wiske wachten op hem... terwijl Lambiek naar de haven gaat om een pintje te drinken in een van de vele zeemanskroegen. Lambiek gaat ergens naar binnen en bestelt een biertje. En nog een. En nog een. Hij wordt dronken en krijgt ruzie met andere kroeglopers. Het loopt uit op een vechtpartij. Ah, zeg je ja, mijn oh, Ik wil ben... er deze man is mijn vriend, alleen niet laatste. Ik, ik ben Antonio Bazzon, Italiaans, edo u bent op zoek naar een kist, Daar moet je mij eens alles over vertellen. Als de aangeschoten Lambiek zijn mond voorbij gepraat heeft tegen Antonio Watsoni, laat deze Lambiek, die echt niet meer weet wat er allemaal gebeurt, een papier tekenen... waarop staat dat hij geronseld is als matroos op de Amsterdam. Samen met de andere geronselde zeelui wordt Lambiek weggevoerd naar een vochtige kelder aan de haven... om daar te wachten tot ze aan boord moeten gaan... Lambiek slaapt zijn roes uit. En als hij wakker wordt, begrijpt hij niet waar hij is. Waar ben ik? Jij? Wat een ongeure Kerel hier. <totstutters> <totstutters> <totstutters> ja. Is dat Lambiek snapt dat hij geronseld is, maar legt zich niet bij de situatie neer. Hij verzint allerlei listen om te ontsnappen. Maar uiteindelijk wordt hij toch weer overmeesterd ...en moet gelaten zijn transport naar de Amsterdam afwachten. Inmiddels is kapitein Willem Klump thuisgekomen... ...van zijn laatste besprekingen en voorbereidingen... ...voor zijn vertrek met de Amsterdam. Daar treft hij Suske en Wiske aan. Mogen we een gunst vragen, kapitein? Mogen we de reis van de Amsterdam meemaken? Absoluut aangesloten. Er worden nooit kinderen meegenomen op zo'n lange en gevaarlijke reis. Dat begrijp je toch wel? Waarom willen jullie zo graag mee? Van huis weglopen of zo? Nee, we zoeken een kind... Au! au. Begrepen, kapitein? Niks voor kinderen, hè? Trap voortaan tegen je eigen benen. Als je over de kist met de stemmen begint... lukt het helemaal niet om aan boord te komen van Amsterdam. Waar is Lambiek eigenlijk? Lambiek ging langs de haven slenteren... Misschien vinden we hem daar. Nou, oh, vergens in een kroeg. Maar kijk eens, wat een toeloop van mensen daar bij die toren. Suske, kijk daar, Lambiek. Maar hij is geboeid. Wat hebben ze met hem gedaan? Lambiek, Lambiek. Suske en Wiske vernemen in de haven... dat de geronselde zeelieden eerst naar Texel gebracht worden... om daar aan boord te gaan van de Amsterdam. Ze krijgen een lift van een visser die ook naar Tessel moet. Aangekomen in Tessel begint de inscheping van de Amsterdam. Lambiek ziet plotseling op de kade een bekend gezicht. Waar heb? Dat is Antonio Mazzoni, de Italiaanse edelman. Hé, hey, schurk, schurk! Jij hebt mij hierin geluisterd door me dronken te maken. Nu is het mijn beurt. Pak aan! Pak aan! Pak aan! Wat heeft dat te betekenen? Hou op, sla die vechtersbaas in de boeien. Boeven moeten gestraft worden. Huh, ik ben geen boef, ik ben Lampiek. Mijn excuses, signore Watsoni, voor dit voorval. Mijn naam is Willem Klub, kapitein van de Amsterdam. Dat komt goed uit, kapitaan. Deze bijbel met geld is voor u. Mm. Wat heb dat te betekenen, signore? Hm? Dat geld neef ik u om mee te mogen varen op de Amsterdam. Naar uh, Batavia. Misschien komt u niet zo ver. Uh, waarom niet? Ik ben een ervaren, Simon. Ik neem u niet mee en ik laat me om je omkopen. Dan geef ik u aan. Het is bekend dat iedere opvarende een eigen handeltje drijft terwijl dat officieel verboden is. Oké, okay, nou goed. Maar wat zit er in die kist die u mij wil nemen aan boord? Dat zijn mijn zaken. We zijn te laat, zuske. Lambik is nergens meer te zien. Daar is kapitein Klump. Maar jeetje. Pas op, kapitein. De kabel breekt. O, oh, dat was op het nippertje, kapitein. Oh, je hebt me lijve gered, zuske. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Laat ons meegaan met de Amsterdam, kapitein. Goed, kinderen. Ga mee aan boord. We vertrekken. Eenmaal aan boord van de Amsterdam weten Suske en Wiske wat hen te doen staat. Ze moeten de kist met de geheimzinnige stemmen vinden. Het is spannend, want alleen zij weten dat het schip bij Heesting zal vergaan. Allereerst echter gaan ze op zoek naar Lambiek. Ze leggen kapitein Willem Klump alles uit over de gebeurtenissen in Amsterdam de vorige dag. Lambiek wordt gehaald en krijgt zijn vrijheid terug. Dat heb je te danken aan Suske Lambiek. Die hebt mijn leven gered. Terug aan dek ziet Lambiek plotseling de Italiaanse snoeshaan Antonio Watsoni lopen. Woedend dat deze hem heeft laten ronselen toen hij te dronken was om er iets tegen te doen, springt Lambiek Watsoni op de nek. De kapitein komt tussen beiden. Hij wil orde en tucht op zijn schip, geen vechtpartijen. Wat Sony heeft echter al een paar klappen te pakken en zweert wraak. Inmiddels is het bedtijd en Lambiek, Suske en Wiske leggen zich te rusten. Ik doe geen oog dicht zo. Ik ga mijn eentje op zoek naar de kist. Maar uh, waar moet ik beginnen? Kom achter die deur. Als ik niet zo bang was, zou ik gaan kijken. Oh, nee, ik durf niet. Maar ik zou Wiske niet zijn als ik niet nieuwsgierig was. Ik ga toch. Stemmen, de kist. De geluiden komen uit de kist. Ik, ik, ik moet Suske Lampik waarschuwen. Wiske wordt gegrepen door de raaf. En van schrik valt ze flauw. Inmiddels is Suske wakker geworden van Lambieks gesnurk, ziet dat Wiske weg is en gaat op zoek. Hij vindt haar bungelend aan een touw, opgehezen in de mast. Een brandende fakkel is bezig het touw door te branden en zal Wiske neer laten smakken op het dek. Met een spectaculaire duik weet Suske haar nog net op het nippertje te redden en samen ploffen ze op het dek neer, boven op een stapel zeilen. We leven nog, gommend. Mijn ridder, mijn held. Wie heeft jou daar in de mast gehangen, Wiske? Je zult het niet geloven, de raaf. Maar ik heb de kist met de geheimzinnige stemmen ontdekt. De raaf aan boord? Niet te geloven. Ik ben bang, zuske. Wat moeten we doen? Ja, dat zien we morgen wel. Laten we eerst maar gaan slapen. Hé, hey, slaapkoppen, wakker worden. Zijn jullie vergeten waarvoor we hier zijn? Dat ligt maar te slapen. Ben je uitgeraasd, ja? Terwijl jij lag te maffen, hebben wij toevallig van leven die kist ontdekt En we weten dat er raaf aan boord is en we hebben nog veel meer... Er klinkt hulpgeroep van een matroos. Hij is bang voor de stemmen die hij uit de kist heeft horen komen. De kapitein beveelt de matroos de kist open te maken. Maar dat weigert deze. Maak open, zeg ik je. Aad. De eerste die zijn hand uitsteekt naar die kist, maakt kennis met mijn degen. Hemel, de kist is van de Italiaanse edelman Antonio Vazzoni. Het is de kist die wij zoeken. Ik heb de stemmen ook gehoord. Als die kist de orde op mijn schip verstoort en omheil veroorzaakt, vliegt ze overboord. Dan zal ik mij bij de compagnie beklagen, al goed, al goed, de zaak is afgedaan. Iedereen aan het werk. Kom op. Oh, nu is de jacht op de kist geopend. Ik moet weten wat erin zit. Dan moeten we nu beginnen. Wat Sony is aan dek. Jullie blijven hier en houden wat Sony in de gaten. Ik ga naar beneden. Lambiek komt via een val van de trap beneden aan en treft de kist aan, leeg. Ho. <laughs> Wat een herrie om een lege kist. <laughs> leeg, dat moet ik zelf zien. Suske gaat naar het ruim waar de kist staat. Maar die is zeker niet meer leeg. Suske hoort de geheimzinnige stemmen weer uit de kist komen. Plotseling staat hij oog in oog met Watsonie... die met zijn degen op hem afkomt gestormd. Ik haat je gebaaskuld. Help, help. Dat is de stem van Suske. Waar is hij? Hemel, Suske. man overboord. Daar drijft hij. Oh, stop dan toch. Niet Suske, maar alleen zijn hemd wordt opgevist. Het verdwijnen van een zware slijpsteen uit het ruim... bevestigt het vermoeden dat Suske op de bodem van de zee ligt. Wiske is ontroostbaar. En ook Lambiek is van verdriet aan het eind van zijn krachten. Als de nacht gevallen is en iedereen slaapt, komt er een witte gedaante uit zijn schouwplaats. Het is de Raaf. Hij heeft een vastgebonden suske over zijn nek. Door die slijpsteen in het water te gooien, dacht iedereen dat je verdronken was. Maar nu ga ik met wat meer lawaai met je afrekenen, suske. Met dit karom. Vaarwel, suske. De raaf steekt de lont aan van het kanon. Suske verliest echter niet zijn tegenwoordigheid van geest en trapt tegen een losse kanonskogel aan die voor zijn voeten ligt. Het gebonk maakt Lambiek wakker, die echter net te laat komt om Suske te bevrijden van het kanon waar hij op vastgebonden zit. Het kanon gaat met een enorm lawaai af. Lambiek denkt dat Suske in duizend stukjes geschoten is en jammert en klaagt. Maar Suske heeft zichzelf weten te redden. De vreugde is groot als Suske en Wiske elkaar terugzien. Samen gaan ze weer op zoek naar de raaf, maar die schijnt van het schip verdwenen te zijn. Een nieuw plan wordt beraamd om de kist te veroveren. Ze moeten voorzichtig te werk gaan, want Sony is steeds in de buurt. Intussen koerst de Amsterdam richting Engeland. Suske en Wiske zijn afgedaald in het ruim waar de kist zich bevindt. Tot hun verbazing zien ze nog net iets, ze zien niet wat het is, de kist induiken. De kist gaat met een harde klap dicht. Heb je dat gezien? De kist klapte net dicht. Al moest ik het hele schip omkeren, deze keer breek ik dat geval open. Ik moet weten wat erin zit. Ie, wat gebeurt er? Het schip maakt slag zijn. Er stroomt zelfs water door de geschippoorten naar binnen... Er is een storm opgestoken. Rijf de zalen van de grote Masté! Beneden in het ruim liggen vele opvarenden ziek... meer dood dan levend van de geleden ontberingen. Wiske helpt de gewonden... en Suske probeert de lading weer op zijn plaats te krijgen. Terwijl hij daarmee bezig is... hoort hij plotseling weer geluiden komen uit de kist. Net als hij de kist open wil breken... helpt het schip weer over. Suske valt en komt onder een vat terecht. Korte tijd is hij buiten bewustzijn. Als hij bijkomt... kruip hij met moeite onder de zware last vandaan. En nu die rotkist. Leeg. Ik krijg er de zenuwen van. Wat zit er in die kist? Kom tevoorschijn als je durft. Al moest ik het met mijn leven bekopen... maar ik heb er genoeg van. Tegen de avond barst een hevige orkaan los over de Amsterdam. De touwen breken, de zeilen scheuren. Velen raken gewond door vallende klampen en takelblokken. Plotseling. In de roer. Hé, hey, in de roer. Er is iets met de, de roer. Ho, ik zal gaan kijken, kapitein. Sabotage. De roerper is doorgezaagd. Ik moet materiaal halen of het schip ruikt uit de koers. Nee, nee, maar dat, dat is Suske. arme baas. Hij is bewusteloos. Suske, Suske. Wat is er aan de hand? Goddank. Hij komt al bij. Au, mijn hoofd. Ik werd door iets neergeslagen, maar ik heb niet gezien wie of wat. Het roer is gesaboteerd. Hij moet dringend hersteld worden. Ga maar, ik kom dadelijk. Verdorie. Stemmen naar het roer. De saboteurs zijn nog bezig. Nu zal ik weten wie de dader is. De raaf. Schurk. Jij wil dit hele schip naar de dieperik voeren. Nu ben ik niet meer te houden. Raaf, kop! Tegen mij begin je niet, Slambiek. Dat schijnt niet tot je door te dringen. Zo, ik zet je weer in brand. Help, help, help. Brand. Doe iets of ik ben er aan, zuske. Doe iets, help. Help, bro! Je bent al geblust, Lambiek. Hou op met schreeuwen. Ik hoor de geheimzinnige stemmen weer. Bij het roer, erop af. Heb je dat gezien? De kist klapt weer dicht. Dan zit het erin. Deze keer nemen we kist er al mee. Het zal niet meer ontsnappen. Buiten stort een enorme golf zich met volle kracht tegen de achtersteven van het schip en versplintert het roer. Stuurloos als een speelbal slingert de Amsterdam in de orkaan en drijft af naar de kust van Engeland. Lambiek, Lambiek. De kapitein wil jou dringend aan dek. Wat nu weer? Je moet hem helpen. De bemanning is in paniek en hij kan het niet alleen aan. Ga maar, Lambiek. Ik breng de kist wel alleen naar boven. Oef. Nog een trede en ik ben er. Au, au. Yo, wat, Sony? Blijf aan die keer aan. Nee, ze heeft al voor genoeg herrie gezorgd. Dan ga je er aan. gek meent het. Bij deze storm zal je verdwijning niet opvallen. Verroest. De keurslager wil van Suske gehakt maken. Maar als meneer van een goed stuk vlees houdt, dan mag hij het van dichtbij bewonderen. Moet ik het inpakken? Of zal je het hierop weten? Oei, een van de kanonnen gaat los. Wat zo niet? Kijk uit. Ongelukkige. hij gaat overboord. Waar u, Suske? Hij valt toch niet? Suske, Wiske. Goddank, Suske. Waar ben je. Goddank. Ik heb de kist veilig opgeborgen. Wiske is bij de zieken. Eh, uh, kan klump. Wat is er? Oh, de Amsterdam is op drift en zal op de kust van Engeland stromen. Ik moet de losje. lossen. Wat heb je met Antonio Wat zou je niet gedaan, Lampiek? Overboord. Verdwenen in de golven. Uh, we lopen vast. Willen jullie en mij vertrekken de 28 kisten met zilver bewaken? Begrepen, kapitein. Suske, ga Wiske halen. Inmiddels drijft Watsoni naar de kust van Hastings, zich krampachtig vasthoudend aan een stuk wrakhout. Enkele uren later strandt de Amsterdam tussen Hastings en Bexhill. De hele bevolking is op de been om de schipbreukelingen te redden. Aan boord wachten Suske en Wiske in de vertrekken van de kapitein de gebeurtenissen af. Plotseling wordt de deur ruw opengesmeten. Een gewapende, gemaskerde man staat in de deuropening. Rovers! De kisten met zilver is aan hier. Houd die twee kinderen in bedwang. Oeh, schoppenjakken. Ouderen gebroed, Maskers dragen, hè? Je gezicht niet laten zien, hè? Daar zullen we eens verandering in brengen. Pak aan! Jij? Antonio Bazzoni. De Italiaanse edelman. Huh. Een ordinaire boef. Bint en vast en een wegwijzen. Dat zal ik wel eens willen zien. Ik zal je. We nemen deze kisten met zilver mee. Pak wat je krijgen kunt. De boeven laden zo snel mogelijk het zilver in een roeiboot... samen met hun gevangenen Suske, Wiske en Lambiek. De boeven roeien naar het strand waar een koets hen opwacht. Urenlang slingert de koets met de gevangenen, Watson en de buit... langs smalle wegen het binnenland in... Tot zij op het erf van een afgelegen boerderij tot stilstand komt. Bind hen alle drie aan de paal. Wat ben je van plan, Watson? We hebben je niets in de weg gelegd. Op het schip heb ik jou, Suske, en Lans met de kist gezien. Waar is ze? Welke kist? Ha, je weigert te spreken. Laat het komen. Voor de laatste maal. Waar is de kist? Ach, bast! Heel de reis heb je iedereen de stuipen op het lijf gejaagd met je kist. Iedereen beefde van angst op de Amsterdam. Ik zeg niets. Ik tel af. Drie, twee, één... Seske alsjeblieft, zeg het dan, zeg het. Net op tijd heeft professor Barabas ingegrepen... En Lambiek, Suske en Wiske teruggeflitst met de teletijdmachine. Anthony Watson, die vlak bij onze vrienden stond, is meegeflitst naar het heden. De grenzen van tijd en ruimte over. Allemachtig, ik heb die kerel mee naar hier gehaald. Maak ons los, voordat Watson bijkomt. Hij is een misdadiger van de laagste soort. Oei, dat scheelde niet veel, professor. Wat doen we nu met Watson? Uh, in de container, uh, daaruit kan hij niet ontsnappen. Zo, uh, nu moeten we mijn vriend Gerrit waarschuwen en de autoriteiten. Gerrit van der Heijden wil weten of ze wat ontdekt hebben in verband met de kist met de stemmen. Ik weet waar ze zich in het wrak bevindt, maar wat erin zit, dat weten we nog altijd niet. Laten we de kist dan boven halen. zet de compressoren aan. We zullen met grote slangen het zand wegzuigen. Het werk is zwaar en Suske en Lambiek lossen elkaar af. Steeds dieper dringen zij door in het wrak totdat ze de kist gevonden hebben. De kist wordt met een haak opgehaald en aan land gebracht. Krijg nou wat? Ik hoor weer stemmen. Het uh, bestaat niet, bestaat niet. Die kist ligt al zo lang in het zand. Maar je hebt gelijk, Wisk. Ik hoor het ook. Kom, oh, we maken de kist open. Ben je gek? Veel te riskant. Wees gerust. Ik heb hier een ongevaarlijk slaapgas. Wie of wat er ook in zit, het zal uren stil zijn. Allemachtig. Drie kleine feintjes. Soldaten uit de tijd van Willem de veroveraar. Ik zal die knolletjes hier wel bewaken. Lambiek bewaakt de drie ventjes en zet ze in een oud aquarium. Maar de ventjes komen bij uit hun bedwelming. Leiden Lambiek om de tuin en ontsnappen. Maar niet zonder een puinhoop van je welsten achter te laten. Zeg Lambiek, wat lig jij hier te doen? Ik ben gras aan het snijden voor mijn konijnen. Is het nou goed? Waar zijn die drie kereltjes? Anthony Watson! Als jullie denken wat ik denk... Zie je wel, de, de container staat open. We zijn te laat. Ze hebben hem bevrijd en zijn er van door. Er achteraan, hup, er achteraan. Weet jij waar ze zijn dan? Nee, dat is waar ook. Ik weet het. De middeleeuwertjes kunnen alleen van de ruïne komen. De slag bij Hastings, 1066. Kun je me volgen? We hebben gelijk, Wisken. Vooruit. Bij de ruïne staat in de schaduw een figuur onze vrienden gade te slaan. Het is de witte dame, die we al eerder gesignaleerd hebben. Maar er is nog een witte figuur. En dat lijkt ernstiger. Het is de raaf. Uh, pardon, heeft u soms uh, drie kleine vriendjes? De raaf. Wat willen jullie? Ten eerste, een zekere Anthony Watson. Ten tweede, drie kleine mispunten in middeleeuws uniform. En ten derde, weerom. De ha, ha. Die gommek is er al. Bestaat niet. Waar? Daar. Zoek hem maar tussen de sterren. Tijdens het vuistgevecht is het masker van de geheimzinnige figuur in het wit... die we kennen als de raaf afgevallen. Het is... Anthony Watson. Antonio Watsoni, Anthony Watson en de raaf zijn één en dezelfde persoon. Ja, je bent al een verklaring schuldig, kerel. Spreek op. Kom mee. Maar tot daar, en niet verder. Je zult je verklaring krijgen. Ik kom uit het rijk der zwarte toverkunsten. In deze ruïne vond ik de overblijfselen en wapenuitrusting van de slag bij Hastings. Met de hulp van duistere machten bracht ik enkele gesneuvelden terug tot leven. Maar mijn opzet slaagde slechts gedeeltelijk, want ze bleven klein. Mm. Hoe komt het dan dat we jou in het oude Amsterdam tegenkwamen? Onder de naam van een Italiaanse edelman... ...ging ik regelmatig naar de Nederlanden. Ik bracht er de kist aan boord van de galjoenen... ...die naar Batavia vertrokken met hun rijke buit. Tijdens de reis moesten mijn helpers de schepen saboteren... ...om ze op het kanaal in moeilijkheden te brengen. Als de schepen stranden, kon ik... Vermond als de Engelse plunderaar Anthony Watson de buik binnenhalen Met Amsterdam zou ik geslaagd zijn Als jullie mijn plannen niet gedwarsboomd hadden Daarom zullen jullie boeten Samen met je rom zal je de eeuwige slaap ingaan Het vuur zal je verteren Ambic, doe iets Die paljas meent het Kunnen we je gewoon niet wakker maken uh, Nee, Wisker. Met getoverkracht kan ik niet op Wat? Het lukt niet ik ben machteloos. Het vuur gaat uit. Halt! Oh nee. De witte dame van de ruïne. Ze heeft me ontdekt. Uh, met wie heb ik er, mevrouw? Engeland kent vele spoken, Ik ben het spook van deze ruïne. En die daar is een indringer. Dat is andere kaas, hè? Meneertje van de duistere machten? Wat ga je met dat stuk verdriet doen, witte dame? Hmm, Waar staal doen, Weske? Als jij deze mensen en je rom vrijlaat, raaf, mag je in deze ruïne samen met mij blijven spoken. Als je weigert, zal ik je voorgoed vernietigen. Ja, je laat me niet veel keus. Goed, ik blijf, maar onder protest. De raaf? Alias Watson of Watsoni wendt nog eenmaal zijn toverkunsten aan om Jerom weer bij bewustzijn te brengen. Oh, oh, oh, oh. Mm, lekker geslapen. Nog wat gebeurt intussen? Roest, waar ben ik? Dat vertellen we je later wel, Jeroem. Zo... Jullie kunnen naar huis en wij verdwijnen in de ruïne, hè schatje? Professor Barabas, Lambiek, Jeroen, Suske en Wiske... kunnen nu weer naar huis reizen met de teletijpmachine. Gerrit van der Heide kan doorgaan met de opgravingen. Alles lijkt op zijn pootjes terechtgekomen te zijn. Alles... Ik vraag me af waar die drie kleine ventjes gebleven zijn. Nu wat zon zijn macht kwijt is, zullen zij geen kattenkwaad meer uithalen. Au! Een steentje tegen mijn hoofd. Waar komt dat vandaan? Hoop, hoop, hoop, hoop, hoop.